Echt. Echt. Niet alle berichten die dagelijks voorbij komen, zijn echt. Echt. Dus vraag jezelf altijd even af. Is het echt? Echt. Of nepnieuws? Echt. Als je twijfelt, check dan waar het bericht vandaan komt. Echt. Of check bijvoorbeeld of de foto wel bij het bericht hoort. Echt niet. Kijk voor meer tips over nepnieuws op blijfkritisch.nl Blijf nieuwsgierig. Blijf kritisch.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 Dankbaarheid klinkt als een gratitude. Een muziekstuk, geschreven voor iedereen die geeft aan de muzici van het Nationaal Muziekinstrumentenfonds. Als dank voor uw steun. We luisteren alle gratitudes op muziekinstrumentenfonds.nl Lokale op de omroep voor Goorle en Rio Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl en het laatste nieuws op lokaleomopgolen.nl lokaleomopgolen.nl een beetje denken aan Black Honey, hè? Ja, een beetje hetzelfde, hetzelfde bandje. Wolf Alice, Beautifully Unconventional. Daarvoor ook nog Muse met Oprising En ook nog Bush, familie van Kate. En Machine Head, aan het begin van een nieuwe Going on the Ground... op deze woensdagavond, 9 september 2020. Je bent weer aan de goede kant van de week. Woensdagavond, dat betekent een nieuwe Going on the Ground... op de lokale opgehoorlen. Het alternatieve muziekprogramma van dit prachtige station. Komende drie uur lang alleen maar... ja, heel ingewikkelde muziek. Oh, nou, nou, nou. Nee, het valt allemaal wel mee hoor. Straks natuurlijk weer een uh, nieuw classic album. Natuurlijk het laatste uur weer de ondergewaardeerde playlist en er is ook uh, ja, natuurlijk plek hier voor veel nieuwe muziek. En uh, als je ja, ja denkt van nee maar uh, dit is leuk, dit heb ik uh, laatst uh, ge, ja, ontdekt ergens in een Netflix serie, dat mag oud of nieuw zijn of uh, nou ja, bij het hardlopen, noem maar op. Um, dan mag je het doorgeven natuurlijk via 013-524-1344 of via facebook.com. Slash going on the ground, alternative radio. Of uh, via Twitter, maar ook ha, Hout Maarten is het dan. Uh, en ja, veel nieuwe muziek dus. Ik weet niet of je deze al hebt gehoord. Ik denk het wel, want het is al een, een tijdje uit. Dan wel gewoon uh, het album dat begin dit jaar verscheen van uh, Team Pala, The Slow Rush. Dan wel gewoon uh, als single, want het is namelijk de nieuwe single van uh, Team Impala. Is it true? Nou ja, dus. Goedenavond. Van Pala Is It True? Afgelopen vrijdag de nieuwe channel van Tempels ook gedraaid. Zit heel erg in hetzelfde uh straatje. Ik denk dat je dat ook wel leuk vindt. Als je het van Pala houdt, moet je maar eens de nieuwe single checken van, uh, van, uh, van Tempels. Uh, over nieuwe muziek gesproken. Zometeen nieuwe muziek van The Gorilla's. Samen met niemand minder dan uh, Robert Smith, van, natuurlijk van uh, The Cure. En nou ja, dat is me een trek zeg, hij is uh, kwart over zes, is hij officieel uh, gereleased vanavond. Nou ja, ik ga hem zo meteen draaien voor je. Als je nog heel even wacht, krijg je eerst even deze van YouTube uh, en Pride in the Name of Love. Op lokale rapporten. Fijne weekend als je dit zo wordt, de Dropkick Murphys en I'm Shipping Up to Boston en uh, daarvoor You 2 Pride in the Name of Love. Ah, ja, fijn is uh, dat. En uh, ook nog uh, nieuwe muziek dus van uh, Themen Palen, Is It True. Als je ook iets wil horen, dat mag oud of nieuw zijn, hard of zacht, 013-534-1344, de lijn staat wagenwijd open voor je. Of facebook.com slash going on the ground, alternative radio. Tijd voor het uh, muzieknieuws van de afgelopen 24 uur. Het muzieknieuws van woensdag 9 september 2020. Uh, niet heel veel nieuws, uh, wel veel nieuwe muziek. Dus ja, dat ga je zo meteen horen. Eerst maar eens even dat, uh, dat ene nieuwtje wat ik nog uh, kon vinden. Uh, diverse Haarlemse media die berichten over het uh, nieuws dat Openluchttheater Caprera in Bloemendaal... Uh, ...mogelijk door de gemeente gedwongen wordt om uh, ja, zich strenger aan de geluidsnormen te houden. Op dit moment heeft Caprera officieel toestemming voor vijf versterkte concerten. Dit is uh, ja, niet voldoende om Caprera financieel draaiend te houden. Zeker niet in deze tijden van uh, corona, waardoor er in plaats van 1300 mensen slechts 260 mensen bij een uh, voorstelling kunnen zijn. Uh, nou ja, tot nu toe uh, gedoogde de gemeente dat uh, ja, Caprera veel meer dan deze vijf versterkte concerten organiseerde. Nou ja, vijf dus uh, stonden er voor deze maand. Uh, Omwonenden uit de gemeente Bloemendaal drinnen er nu op aan dat de gemeente het maximaal aantal versterkte concerten gaat handhaven... en dat concerten op zondag uit Den Bozen worden... 17 september dan neemt de gemeenteraad van Bloemendaal een besluit over een voorstel van wethouder Nico Heijink om Caprera maximaal 12 versterkte concerten toe te staan. En uh, ja, dit dus ook te gaan handhaven. Dus ja, er waren al uh, niet heel erg veel concerten hè, in de coronatijd. Uh, bij de, hier zijn ze dan wel uh, doorgegaan in uh, de zomer. En dan wordt dat ook nog eens uh, ge ja, gekaapt. Ja, dat is dan uh, hartstikke zonde. Dus uh, nou, ja. hopelijk is het allemaal snel voorbij, hè, jongens. Um, veel nieuwe muziek. Ja, er is nieuwe muziek van Janelle Monnet. Er is nieuwe muziek van New Order. Ja. Er is ook nieuwe muziek van Dubi, die ga je zo meteen horen. Maar eerst, ja, dit is toch wel de track van de dag. Want er is weer een, een nieuw deel. En volgens mij is het ook meteen het laatste deel van Soul Machine verschenen. Um, het opkomende zevende album van uh, The Gorillas, Ja. En uh, nou ja, dit is me toch een samenwerking, want het is met een, een grootheid. Het is met The God of Gove, hè? Robert Smith van The Cure. Damon Elburn en Robert Smith die hebben samen een plaat gemaakt. En nou, dan heet hij ook nog eens Strange Times, dat geloof je toch niet? Um, song machine, het uh, volledige album dat uh, gaat uitkomen op 23 oktober, maar om uh, kwart over zes toen uh, kwam deze track er dus uh, vanuit. Gorilla samen met Robert Smith, de track van de dag, dit is Strange Times. Why? Spin around until the sun comes up. Strange time to see the light. I think I've fallen onto silk and frap. My head is spinning bended in a twilight web that keeps on so giving the looping dervish in the lodge is lost within the ringing far away I can hear the sound of someone out there singing I'm speeding through the forest strange echoes of Belarus where presidents been matches on disconnected youth what will you be dreaming of no horseplay no diving cutting glass with scissors whilst the great leaders reclining in golden hallways where we spend The faithful will be silent and Existing and not At the same, same time, time Spending Spending around the world right? Australia right. van gorillas en Robert Smith van The Cure. En, en ja, dat, uh, ik denk dat dit het laatste voorproefje is van uh, het album van Het Song Machine. Dat uh, gaat verschijnen op uh, 23 oktober, dus uh, anderhalve maand. En, nou, dit was dus het laatste voorproefje, maar er staan ook nog tracks op dat album met een uh, nou ja, back... Met Sint-Vincent, met Elton John zelfs. Uh, Pieter Hoek, die is al uit hè, samen met Georgia en uh, hè, Pieter Hoek van Joy Division. Um, even kijken wat nog meer. Joan as a Police Woman doet ook mee op het album. En Unknown Mortal Orchestra is ook leuk. Moet ik ook weer eens een keer iets van, uh, van draaien, want dat hoor je eigenlijk bijna nooit op de radio. Uh, Trek van de dag: de nieuwe van uh, Gorilla's en Robert Smith. Uh, nou, ik ga zo meteen uh, zo, sowieso iets nog van uh, The Cure draaien. En uh, ja, laat ik dan maar meteen even het andere bandje van uh, Damon Album draaien. Draagboyen. Want hij zat natuurlijk voor de Gorilla's in Blur en hij heeft nog veel meer projecten. The Good, The Bad en The Queen. Hij heeft nou ook weer een, een nieuw project uh, op die afgelopen jaar begonnen. Echt ontzettend lange namen. Maar hier zie je natuurlijk het, uh, het allerbekendst van. En dit is waar het allemaal begon. Want dit uh, kwam van het debuutalbum. Dit jaar 29 jaar oud. Blug, there's no other way. I want the things, Taking the fun Out of everything Watch them fly There's no Other way, there's no Ik in hè, dit nummer. Zit er zit een kikker in. Kwak kwak. Hoor je hem? Ja. <laughs> ja, <het> blijf leuk. Kwak <laughs> <Quark>, kwak. <quark. laughs> De 21 Pilots en Heavens. Het uh, zat in uh, de film Suicide Squad. Hè? Och man, super slechte film uh, was dat. Maar die soundtrack. Oei, oei, oei. Om je oren bij af te likken. Want uh, dit stond er ook op. 21 Pilots, Heavens. Daarvoor Blur en There's No Other Way. Zometeen het uh, album van de week. Het classic album van de week. Dat is altijd echt eentje om naar uit te kijken. Uh, vind ik zelf natuurlijk, want ik heb hem zelf uitgekozen. Uh, deze keer de platenkast ingedoken. En terechtgekomen bij een album dat uh, 30 jaar oud is. Al dit jaar. Ja, 1990. Ga je zo meteen drie tracks van horen. Eerste nieuwe muziek, want er komt ook een nieuw album aan van Biba Doobie. Sterker nog, haar debuutalbum. Fake It Flowers, zo gaat dat heten. 16 oktober komt dat uit. De derde single is nu verschenen. Na Care and Sorry is dit Worth It. En hij is gloedje nieuw, want hij kwam gisteravond uit. De nieuwe van Biba Doobie. Adobe. En gisteravond uitgekomen in deze nieuwe single. Die heet Worth It. Het is uh, nou ja, bijna kwart voor negen, dus uh, tijd voor het classic album van de week. Ik had het al uh, net verklapt. 30 jaar oud dit jaar, dus uit 1990. Het is het zevende album van Rambabam, Deepest Mode. Ja, en um, dat is het album waarmee ze um, ja, ook, ook buiten Europa doorbraken. Misschien ook wel omdat ze het uh, ja, in verschillende steden hier uh, in Europa... maar ook in Amerika hebben opgenomen. In Milaan is een deel opgenomen van het album. In Denemarken, uh, op lo in Londen op verschillende locaties. En ook in New York City. Dus met deze plaat, um, hè, begin van de jaren negentig... Uh, brak Deepest Mode ook door buiten Europa. ook in, Met name in Amerika... En uh, het was ook best wel een, een hit album, best wel toegankelijk ook. Um, Policy of Truth, die staat erop, die ga ik niet draaien, want die, uh, die heb ik al een keer gedraaid in dit programma. Maar ik zag tot mijn verbazing dat ik twee grote hits van het album nog niet gedraaid heb. Namelijk, of tenminste in dit programma dan, hè, uh, Personal Jesus en Enjoy the Silence. Uh, nou ja, die twee uh, die ga je zo meteen horen, maar eerst daarvan doen we gewoon even, uh, ja, volgens mij was dit de openingstrack van het album. En ook een single, ja. Een van de, de vergeten van uh, Depeche Mode Want ja, ga er maar eens lekker voor zitten en luisteren Want dit is best wel een, een, fijne, best wel een fijne track van Depeche Mode Let me show you the world in my eyes is De eerste zin van het album En daarmee ben je meteen ook ja, in een soort andere wereld belang Classic album van de week Depeche Mode en Violator Hello. Kanaal 999. Best mode en het uh, classic album van de week Violator, een zevende uit uh, 1990, dit jaar 30 jaar oud. Je hoorde World in My Eyes en ook nog uh, Personal Jesus en Enjoy the Silence. Ik heb wel een keer Personal Jesus gedraaid in de versie van uh, Johnny Cash, die heeft dat een keer uh, gecoverd op een van die uh, American Recordings. Ik draai er regelmatig iets van, maar het is ook een prachtige versie. Uh, maar dit was inderdaad de de versie, hè? de stampende. En ook de. Nou, toch wel de betere, hoor. Um, Deepest Mode. Uh, ik ga nog even iets uh, nieuws draaien. Annika die vraagt iets nieuws aan. Uh, ik ken het niet, dus ik heb het even opgezocht. Um, band Nerves, zo heet de band. Het is een uh, vijfkoppige powerpop en garage rock. Rock and roll band uit uh, Oost-Londen. Beetje het uh, bastardkind van uh, het vluggetje tussen de Ramones en de Strokes. En spelen woeste, snelle, distorted pop-songs. En ook wel met een. Uh, en melodie. Nieuw van de Bad Nurse die heet Baby Drummer. Nerves en uh, Baby Drummer um, Ja, ik vind dit wel grappig uh, Het is negen uur, we gaan naar het nieuws En uh, je moet weten, onze uh, nieuwsman Erik van Vliet, die uh, spreekt van tevoren Altijd de nieuwsblokjes in, dan worden ze daarna Hier in de studio ingestart En er uh, ja, zit een heel grappig foutje in uh, Ben ik achtergekomen helemaal op het begin uh, Hij begint namelijk met uh, Ik ben, dit is het regio nieuws <laughs> Dat is wel grappig Het nieuws van negen uh, uur, Erik van Vliet is hier Tot zo ik ben, dit is het Regio Ze hebben het er momenteel druk mee bij de GGD. Wie zich op corona wil laten testen, moet nu lang wachten of verreizen. De drukte in de teststraten is momenteel zo groot dat de GGD Hart voor Brabant mensen oproept... echt alleen bij gezondheidsklachten te komen. Er wordt nu ook al gekeken naar extra testcapaciteit. De GGD Hart voor Brabant heeft nu acht teststraten in Uden, Rosmalen en Tilburg. In totaal kunnen op die locaties 1.700 mensen per dag worden getest. En nog meer coronanieuws. In Brabant zijn sinds dinsdag 114 inwoners positief getest op het coronavirus. Bijna een vijfde daarvan zijn vastgesteld in Tilburg. In Eindhoven heeft men ook nieuwe gevallen. Daar gaat het om 15 positieve testen. En in Breda zijn het er 9 en in Zetogenbosch 8. Tilburg loopt dus voorop in het aantal besmettingen. In de periode van 26 augustus tot en met 8 september kwamen er in Tilburg 191 nieuwe besmettingen bij. Wat neerkomt op 86,9 gevallen per 100.000 inwoners. Vandaag zijn dat er dus totaal 214. Minister De Jonge zegt dat het niet de goede kant op gaat. Er is reden tot zorg, met name in de regio Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. De 1140 nieuwe vastgestelde infecties, die veel hoger zijn dan de afgelopen dagen, vormen het hoogst aantal sinds maanden. Tot besluit het weerbericht. De bewolking is wat dikker geworden, daarom valt er ook wat meer regen. Maar het gaat opklaren. De temperatuur in de nacht ligt rond de 9 graden dag ligt die op de 18 en die gaat landinwaarts tot de 20 graden. We krijgen wel een warme nazomer. Dat begint zondag al met 23 graden en aanstaande maandag 27 graden. Oh, Dit was het regionieuws. Dankjewel Erik, tot zometeen. Zometeen nog muziek van Frans Ferdinand, Florence en de Machine en M423. Helpt u kinderen met een handicap door deze moeilijke tijd? Steunt dan het werk van het gehandicapte kind.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 Op goorlen, is het is We we Joga letter komt er naar de N. Ja, dit jaar is het uh, vijf jaar geleden... Uh, ja, deze maand is het vijf jaar geleden zelfs... Uh, ...dat ik bij uh, de lokale groep Hoorlen uh, binnenkwam. Uh, of ja, terechtkwam als uh, 15 vijftienjarig jochie, uh, zeg maar. Deze maand is dat uh, vijf jaar geleden. En volgens mij, ja, ik kwam toen uh, bij Sanne van der Brand... ...mocht ik meepresenteren inderdaad, Breek de Week. Uh, dat was toen volgens mij van woensdag van negen tot tien, als ik goed, goed heb. heb. Het is nou ook de, van negen tot tien. Uh, de tweede uur van uh, Going on the Ground, hi. Uh, en toen uh, hebben we volgens mij dit gedraaid, uh, weet ik nog... Um, M-83, als je het echt goed wil zeggen, dan zeg je m 83 want hij komt uit Oui Oui, Frankrijk, Tour de France, Tour de France. Um, en ja, Midnight City, die zou je waarschijnlijk ook wel kennen, dat zat ooit onder een... Uh, coma, uh uh, ...een, ja, een auto-commercial... ...maar toen zei ze van... ...ja, maar ken je deze ook? En toen hebben we dit voor mij gedraaid... Uh, ...Reunion... Uh, ...familie van de onion... ...van de ui... ...Reunion... Uh, ...en ook nog... Uh, frans Ferdinand... ...Love Illumination... ...en uh, Shake It Out... ...Shake It Out... ...van uh, Florence... ...En de Machine... ...aan het begin van... Uh, ...het tweede uur... ...Going Underground... Straks in het volgende uur, tussen 10 en 11, de ongewaardeerde playlist. Ja, alleen maar ongewaardeerde liedjes, een uur lang. Dus denk alvast een beetje na van ja, wat je wil horen het volgende uur. En als je nog iets nieuws wil horen, dan mag je het ook aanvragen. 013 1344. De lijn staat wagenwijd voor je open. Dit is een nieuwe van Eels. Baby, let's make it real. This is going pretty good. I got it Every day since that kiss Got me thinking Let's make it real zitten zimmer dus ook uit Who You Say You Are Dat is wat, wat minder fijn liedje Of ja, wat minder goed Maar deze wel Deze is wel heel prettig Ails Baby Let's make it real Ik verwacht ook dit najaar Een nieuw album van de band Dat kan bijna niet anders Oké, okay, het vorige uur Toen had ik je nieuwe muziek laten horen Van The Gorillas en Robert Smith De nieuwe single van uh, Ja, die twee de, de band Gorillas en Robert Smith Van The Cure Die is verschenen Strange Times Kwart over zes vanavond Is die released. Komt die uit? En toen heb ik uh, al iets van Blur gedraaid, de andere band van Damon Alburn. En ik had beloofd om het volgende uur dan iets van The Cure te draaien. Nou ja, dat ga ik natuurlijk ook doen. En dit uh, komt voor, uh, ja, volgens velen, zowel de fans als de critici van een uh, beste album uit 89. Disintegration. Daarvan hoor je nu 7,5 minuten lang. Pictures of You. Mag zelf kiezen. Pictures of You. Robert Smith hij heeft uh, verschillende verhalen verteld over uh, ja, wat het lied inspireerde. Eén daarvan is dat het is geschreven aan brand in het huis van Smith. En hij vond uh, foto's van zijn vrouw Mary Paul in het wrak. Nou, dus ja, het lied werd uh, geschreven als uh, reactie op zijn nostalgie. Andere verhalen is weer dat hij ooit uh, ja, al zijn persoonlijke foto's en homevideo's uh, weggooide. Dus, uh, ja, wat nou precies het uh, verhaal is, er zijn allemaal verschillende verhalen achter, ja, rondom dit nummer. The cure en Pictures of You. Mooi is in ieder geval wel. Uh, Zometeen nieuwe muziek, maar nu eerst nog even Vlogging Molly en Drunken Lullabies, omdat ik al moet Door de uh, Pokes. Ook zo'n uh, ja, band uh, die van die Keltische punt maakte. En uh, nou ja, yeah, Dropkick Murphy's leek het ook wel op. Heb ik vorige uur gedraaid. Beetje in uh, die stemming, uh, blijkbaar. En uh, nou ja, na zo'n lange werkdag dan. Uh, ik kan ik me ook wel voorstellen dat je daar weer een beetje vrolijk van wordt. Vlogging uh, Molly, Drunken Lullabies, daarvoor. Uh, The Cure and Pictures of You. Goed, tijd voor nieuwe muziek. Uh, deze band die stond onder een, uh, een andere naam, dat is Hees. Uh, Stonden ze al uh, in het voorprogramma van bands als Sportsteam en de Nederlandse band Pip Blom. Uh, nou ja, ik verwacht hè, als het seizoen, of ja, in ieder geval als de festivals volgend jaar dan weer een beetje gaan draaien. dat zij uh, wel op verschillende te zien zullen zijn. Sowieso, als je van Talking Heads houdt, dan ga je dit ook uh, te gek vinden. Want uh, ja, ik, ik was er in ieder geval heel blij van. De nieuwe van Home Counties, die heet That's Where the Money's Gone. The thing about this girl, she was a hermit in her world The story was much like mine, she could be my Valentine And although we've never met, I won't forget her yet She cut herself off from her past, now she's alone at last I feel so sick, lost I can't be ticked no Jesus Christ Could not help my faith But I'm underneath the gun I'm singing about my past Had myself a wonderful thing But I could not make it last De nieuws via radio, tv en lokaal om op Greta Van Vliet. Ja, mijn voorkeur gaat natuurlijk ook naar Led Zeppelin. Duizend keer zo goed, hè? want daar lijkt het heel erg op. Greta Van Vliet en uh, Highway 2, maar echt... Af en toe zo'n track van Green of the Fleet, Helemaal niks mis mee, hoor. Highway 2 en daarvoor ook nog Buffalo Tom, Tell Us Fates En nieuwe muziek van Home Counties. There's Where the Money's Gone. Over nieuwe muziek gesproken. Vorig jaar toen kwam de band Big Thief met twee albums. En de frontvrouw van die band, dat is Adrienne Lenker. Die komt nu met twee solo albums. 23 oktober gaan die uitkomen. Op één album ja, daar staan gewoon elf liedjes. En op de andere staan twee instrumentals. Ik denk dat dan... Ja, speelduur staat er niet uh, bij, maar ik denk dat het ja, best wel eens uh, ja, lang zou uh, kunnen worden. Maar ik vind dat, heel, ik vind dat fijn, uh, deze, deze mevrouw. En ook met haar band wat ze maakt, maar nu ook dit solo liedje. Vorige week uh, woensdag uh, kwam het uit, dus vandaar dat ik hem toen uh, gemist heb. Dit is uh, Anything. Mooi volkliedje. liedje. the The sheet of a shotgun. Carol as a little if we need some. Joe as a right if we wanna come. Hang in your jeans with a clothespin. Skin still wet, still on my skin. Mangle in your mouth, juice you dripping. Shoulder of your shirt sleeve slip in. A Christmas Eve with your mother and sis. Don't wanna fight, but your mother insists, those white teeth, slice right through my fist. Drive to the Ja, 2000, mijn geboortejaar. Papa Roach en Last Resort en één dag ja, ja, ze hebben. Als je een beetje in verdiept, dan... Uh, ja, Scars is dan nog wel uh, help. Dat soort dingen, ja. Bah, wel een eendagsvlieg hoor. Dit Last Resort, Papa Roach. En daarvoor uh, Adrian Lenker, Anything. Komt op als 23 oktober met uh, twee solo albums. De frontvrouw van uh, Big Thief. Um, ik heb nog, nie nieuwe, nog meer nieuwe muziek voor je. En ja, dat is de laatste keer. Uh, en ook, uh, nou ja, behoorlijk rock'n'roll hoor. Ja, hij is... Uh, nog maar 21 jaar, maar afgelopen vrijdag kwam al zijn uh, tweede album uit. Declan McKenna, Zeroes, zo heet dat. Nou, verschillende liedjes heb je hier al uh, kunnen horen. The Key to Life on Earth, Beautiful Faces, Daniel, You're Still a Child. En nu is het dus een, een album, zijn tweede, Zeroes heet hij. Daar staat een, een openingstrack op die heet You Better Believe, dat is een hele fijne. Maar toen ik deze hoorde, toen wist ik al eigenlijk meteen van... Ja, dit is mijn favoriet, die ga ik woensdagavond uh, draaien. Nieuwe muziek van Declan McKenna van het album Zero's. Een albumtrekje. Dit is Rapture. Shit. No matter what you're packing up, but you're part of the pack up, you're part of something bigger than the laws of nature. This is that show. Your cruel heart never the world we live in. We're the angry. effecten erin. Dekker de McKenna. Tweede album is uit. Afgelopen vrijdag uitgekomen. Zero's. Het einde is ook grappig Ik hoor het nou In één keer zit een of andere vrouw op links in je ochtendswreeuwen. Ja. Maar het kijkt ook goede recensies, hoor. Clash in de 8 van de 10, uh, DYI, The Guardian, The Independent, Music, OMH, NME en Q geven het allemaal vier sterren het album. Met het nieuwe album van Declan McKenna, afgelopen vrijdag kwam het uit. Daarvan hoorde je Rapture. Zometeen een uur lang de ondergeweelde playlist. Een uur lang ondergeweelde liedjes. Als je een suggestie hebt, mag je hem doorgeven via 013-534-1344. Dit is nog Robin with Every Heartbeat. Zometeen dus, na het nieuws van 10 uur, een uur lang in dit programma, Going Underground. On de ondergewaardeerde playlist. Van welk liedje vind jij nou dat het echt ondergewaardeerd is, waarvan je het gewoon nooit of nauwelijks op de radio hoort, waarvan je denkt van, hé, hey, maar dit moet gedraaid worden. Nou, nou is je kans, dus pak die telefoon 013 54 13 44, Of als je heel hip en modern bent en zo, dan kan het ook via facebook.com slash Um, ja, voordat we dan allemaal onbekend spul gaan draaien Samen dan uh, nog even een echte classic erin En daarvoor Ja, het is ook ja, een van de mooiste liedjes ooit gemaakt Misschien wel Prachtige intro Dus gewoon even een korte stilte van tevoren laten vallen Ja Het is toch om te janken Ja, die uh, versie die ze bij All You Need Is Love doen Die is ook om te janken Maar dan op een andere manier natuurlijk hè? Snap je zelf ook wel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 Kleine heb je. Is het al kerst? Nou, ja. ik zou zeggen, het duurt geen jaar meer. Hè? De Ember is al in de maand. Beach Boys, Gadoni Knows, zometeen de ondergeweerde playlist na het nieuws van 10 uur met Erik van Vliet. Tot zo. Dit is het regio nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Het ETZ, het Elisabeth, gaat experimenteren met een verplichte bezoekerspas voor de verpleegafdelingen. Daarmee wil het ziekenhuis momenteel de agressie richting personeel tegengaan. Het ziekenhuispersoneel krijgt steeds vaker te maken met bezoekers die zich niet aan de coronamaatregelen willen houden. Met conflicten en veel discussies tot gevolg. Volgens de beroepsvereniging kreeg een kwart van de medewerkers in de ziekenhuizen de afgelopen maanden te maken met geweld. Het historische centrum van Oorschot is op 16 en 17 september het decor voor de opname van de speelfilm Ferry. Enkele straten worden afgesloten voor een grote filmploeg, waaronder Frank Lammers en Monique Hendricks. De opname in Oorschot voor deze Netflix-speelfilm.